Jeroen van met het CNW-journaal. In Utrechten geweest bij een betoging van de anti-islamorganisatie Pegida. Vrijwel direct na het begin braken opstootjes uit... toen tegendemonstranten in de buurt van de bijeenkomst kwamen. Op het Verenigdburg werd geduwd en getrokken... en de tegenstanders maakten de Pegida-aanhang uit voor nazi's. Beide groepen bestonden uit zo'n 75 mensen. Politie heeft ze uit elkaar gehaald. De demonstranten werden toegesproken door een van de leiders van Pegida. Anonieme bronnen binnen de Turkse veiligheidsdienst zeggen dat de aanslag van gisteren in Ankara het werk is van terug op islamitische staat. De aanslag vertoont opvallende overeenkomsten met die in Soerouj in juli, die ook aan IS wordt toegeschreven. In Soerouj ontplofte toen een bom bij een conferentie waar veel Koerden bij waren, de vierde 32 doden. Bij de aanslag in Ankara kwamen gisteren 95 bezoekers van een pro-Koerdische vredesdemonstratie om het leven.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 In Cameroen zijn elf doden gevallen bij twee zelfmoordaanslagen. Dat gebeurde in de stad Maroua in het noorden van het land. Wie er achter de aanslagen zit is nog niet bekend, maar in het gebied is terreur op Boko Haram actief. Gisteren viel in buurland Tjaat bijna veertig doden door aanslagen van Boko Haram op een vismarkt en een vluchtelingenkamp. In het kamp zitten mensen die op de vlucht zijn geslagen voor het geweld van de terreurbeweging. Het weer, het is zonnig, maar ook vrij fris. Er staat een stevige oostelijke wind en het is maximaal 12 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder en plaatselijk kan het ook licht vriezen. periode met zon en een graad of 10. Dit was het FM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Naarden en Muiden-Oost over 6 kilometer. A27 Almere-Utrecht bij Utrecht-Noord 4 kilometer. De rechte reisrook is dichter, er ligt een lading grind. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam bij de Afit Noordwijk houdt 2 kilometer. Heeft te maken met werkzaamheden. Dit weekend is de weg dicht richting, de, richting Amsterdam. Verkeer rijdt beter om via de A4. Op de A44 richting Den Haag staat bij Wassenaar 2 kilometer. Op de N205 Zwanenburg richting Haarlem. Bij Heemstede 3 kilometer door werkzaamheden. En N208 Zassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en Hillegom 3 kilometer. Vanwege de afsluiting van de A44. Tot zover de verkeersinfo.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 The, day. the grass that was green is now hay. News.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 Nou, volgens mij heb een uh, CD-speler die gewoon hapert. En uh, andere knopjes doen het ook al niet. Nou, even kijken. Ja, daar, daar. Ah, goed, het is. Ja, is. Ja,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 Samuel gaat uh, graag zijn eigen gang en uh, zoekt daarom een huis en een tuin waar hij uh, dat kan en mag. Een andere katten uh, vindt hij niet gezellig, dus uh, zoekt hij een huis voor hem alleen. Ja. Wil je Samuel uh, komen kijken, kan dat uh, bij het Kremland. Keesomstraat, nummer 5 in Zandvoort. Doe even een belletje, 5713888. En het uh, dierenthuis is geopend van 11 uh, tot 4 uh, van maandag tot met zaterdag. Uh, dus morgen even kijken, als je dinsdag luistert, nou ja, zometeen kan je uh, naar Samuel gaan kijken. thuis, uh, Kermland Kees omstraat 5 in Zandvoort. Hey, let's go! Laten we gaan! 1 voor half 5, C.F.M. met Cool en de Kang, straight ahead.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 De contours met uh, Do You Love Me? En, ja, leuk plaatje daarvoor. Cool in the gang met uh, Straight Ahead. Nou, de laatste klassieke Parijs Tour is ook wel afgelopen. Trentin heeft gewonnen voor de Belgen van der Zande en van Avermaat. Voor de rest uh, ook allemaal Belgen. Plek 4 was voor Beno, 5 voor Jans en 6 voor Lampaar.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 choices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 En weggebruikers en omwonenden met vragen over de werkzaamheden... kunnen bellen met uh, het provinciale servicepunt wegen en vaarwegen. Dat is uh, 0800 0200 600, dat is gratis. Of je kan ook nog een e-mailtje sturen naar uh, infozeewegnoord hollandnl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 En niemand minder dan Benny Benassi zingt daarover hier bij GFM. So secure.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 De dijkers laarste dansen op de vulkaan. Dan moet je het school.